2010, al 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. Zie FM. Om dat bikita vappen. Zie do la parlamets amerikanen. Vanaza falla mola sotta Luna. Kom da dan wijn, di kabee, I love you. Sotta luna, omdat we niet aan het vijfde einde komen, omdat we We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 mine Girl, you can make me suffer Do whatever Cause I know you're one of a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 het PVV Tweede Kamerlid Marcial Hernandez heeft de nacht op een politiebureau in Den Haag doorgebracht. De politie pakte hem gisteravond op na een incident waarbij hij iemand een kopstoot zou hebben gegeven in een café op het plein. Het Kamerlid is na verhoor in de loop van de ochtend vrijgelaten. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling. Hernandez zit sinds juni in de Tweede Kamer. Historicus en auteur Frits van Oostrom treedt terug uit de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum in Amsterdam. Aanleiding is een interview met Van Oostrom eerder deze week in NAC Handelsblad. Daarin uitte hij kritiek op de wens van het Rijksmuseum om het pistool waarmee Volkert van de G. Pim Fortuyn doodschoot in de collectie te krijgen. Het museum noemt dit een inhoudelijk ongewenst interview. Van Oostrom zegt dat zijn bezwaren verkeerd en ontijdig in de publiciteit zijn gekomen. Oud-minister Kees Veerman gaat zaterdag niet naar het CDA-congres. Hij noemt die bijeenkomst een fars. Hij verwacht dat het congres in meerderheid ja zal zeggen tegen politieke samenwerking met de PVV. Eerder riep Veerman zijn partijgenoten op te stoppen met de onderhandelingen, omdat die het CDA volgens hem ten gronde zouden richten. De Servier Milorad P. is in Haarlem vrijgesproken van een mislukte moordaanslag op Cor van Hout in 1996 in Amsterdam. De rechtbank erkent dat er sterke aanwijzingen zijn dat de Servier de aanslag heeft gepleegd, maar zegt dat er geen doorslaggevend bewijs is. Het huis en de straat van de Heineken ontvoerde van hout werden destijds met camera's in de gaten gehouden. Drie getuigen hebben de Servier herkend op beelden die vlak voor de aanslag zijn gemaakt. Maar de rechters vinden de beelden te vaag. Het Openbaar Ministerie gaat tegen de vrijspraak in beroep. Het weer, het is bewolkt en regenachtig en een graad of 14. Vooral in het noordoosten valt regen, in het zuidwesten klaart het op. Morgen is het droog en ongeveer 16 graden. Dit was het NOS.